Morsi werd in juli gearresteerd en door het leger afgezet na protesten tegen zijn bewind. Hij staat terecht voor het aanzetten tot moord en geweld tijdens rellen eind vorig jaar. Ook veertien andere kopstukken van de moslimbroederschap staan terecht. De Nederlandse missie met Patriots in Turkije komt onder druk te staan door de aangekondigde ontslagen bij defensie. Bestuurder de Natris van de gezamenlijke officierenverenigingen zei dat in Cairo Goedemorgen Nederland... Defensie wil nog eens 2500 mensen ontslaan. Volgens de officieren is dat overbodig, omdat de laatste tijd al veel militairen uit eigen beweging zijn vertrokken. Over enkele jaren zijn er te weinig militairen over om de patriots aan de Turk-Syrische grens te bemannen. De missie komt naar Mali, komt volgens de officierenverenigingen niet in gevaar. In wijk bij Duursteden wordt hard gewerkt om de troep op te ruimen die de windhoos heeft veroorzaakt. De windhoos heeft een spoor van vernielingen achtergelaten van twee kilometer lang van buitenwijken tot de binnenstad. Gisteren trok de windhoos over de stad. Dakpannen werden van huizen gerukt, bomen ontworteld, veel ruiten zijn gesneuveld en auto's raakten beschadigd door omvallende bomen en takken. Veel huizen hebben waterschade opgelopen. Het is nog niet bekend wat de totale schade is. Vandaag komen verzekeraars langs om de schade op te nemen.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 Het Pentagon verwerpt de conclusies. De medici zouden van Defensie en de CIA te horen hebben gekregen... dat ze hun ethische uitgangspunten aan de kant moesten schuiven... omdat het hier om misdadigers gaat en niet om patiënten. Een woordvoerder van het Pentagon laat weten... dat het rapport ongefundeerde conclusies bevat... op basis van beperkte informatie. Het weer, duien, soms wat zon, het wordt zo'n 12 graden. Morgenochtend is het even droog, maar later volgt weer regen... en dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad zaten nog vierde bij Amsterdam, op de A10 West richting Den Haag, de hoogte van de Koentunnel, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Yeah Zandvoort met Henny van Pedegem het programma in Zandvoortse Zaken. En vandaag spreken we met Denise Maas van Ergotherapie Zandvoort. En uh, ergotherapie, wat is dat eigenlijk? Uh, ergotherapie is een paramedisch beroep, net als logopedie en fysiotherapie. En als je het vergelijkt met fysiotherapie, een fysiotherapeut kijkt echt naar je lichaam, om je lichaam meer, uh, beter te maken, het bewegingsapparaat. En een ergotherapeut kijkt naar alles wat daar omheen zit. Um, ja, wat ik eigenlijk uh, concreet doe, dat is ik help mensen met uh, oplossingen vinden voor problemen die zij tegenkomen in het dagelijks leven als gevolg van een beperking of een ongeluk of uh, uh, ja, noem het maar op. Aha, dus dat is wel vrij nieuw in het antwoord misschien. Of, of, of zijn er weer wel veel meer ergotherapeuten hier die zelfstandig zijn gevestigd? Nee. nee, nee, nee, die zijn er nog niet. En hoe kwam je op het idee? Je hebt een opleiding daarvoor gedaan, neem ik aan. Ja, nou, dat klopt. Uh, waar is, waar is zo'n opleiding? Um, in Amsterdam, op de Hogeschool van Amsterdam. En ik ben uh, op mijn 29e pas gaan studeren voor ergotherapeut mm -hmm. uh, Terug de school. Ik heb eerst twee kindjes gekregen. En toen, uh, ja, ja, toen weer terug uh, aan de studie. En um, nou ja, tijdens de studie toen heb ik eigenlijk besloten om voor mijzelf te beginnen. Ik denk dat nu gewoon de goede tijd is, ook uh, wat betreft het beleid vanuit de overheid. Um, en ook voor mezelf. dat ik gewoon meer tijd heb om met mijn kinderen door te brengen. Mijn eigen werktijden kan uh, indelen, dat ik in Zandvoort kan werken. Dat scheelt ook weer reistijd. Um, ja, dat waren voor mij de overwegingen om gelijk uh, voor mezelf hier in Zandvoort te gaan beginnen. Ja, wat leuk. En uh, je bent zelf dus al Zandvoortse uh, ook. Dus ja, je bent hier geboren en getogen. Ja, ja, ja. Wat, wat deed jou besluiten uh, de opleiding te gaan doen? Um, ja, dat is wel heel grappig eigenlijk. Ik werkte, uh, nadat ik mijn kinderen heb gekregen, toen werkte ik uh, in de thuiszorg. En uh, daar maakte ik schoon bij een mevrouw. En die mevrouw die heeft uh, reuma. En met haar had ik op een gegeven moment erover, nou ik wil weer een opleiding gaan volgen. Toen ben ik de HAVO gaan doen. En toen zat ik op de HAVO, toen kwam ik erachter dat je dus uh, ook zonder diploma gelijk naar het HBO kan. Door, de, door middel van een toelatingstoets. En toen heb ik zitten kijken welke kant ik uh, op wilde gaan en wat ik wilde gaan doen. En ik had echt geen idee. Ik zat te denken, mensen die ik, fysiotherapeut, nou in diezelfde richting kwam ik dus ook ergotherapeut tegen. Geen idee wat het was. En met haar heb ik dat besproken. En zij heeft tegen mij gezegd, want zij had dus ervaring, ook door de reuma, uh, met, met alle disciplines die er zijn. Ja. En zij heeft toen gezegd, ga maar ergotherapie doen. Dat is wel echt wat voor jou. Dat, dat andere is allemaal niet leuk. En uh, ga maar ergotherapie doen. En dat is uiteindelijk wel uh, de juiste keuze geweest. Ja, dus, ja, die mevrouw die kende je dan wel een beetje al. Ja, uh, die, uh, had, die kon jou een beetje inschatten of wat. Want vind je het ook echt leuk? Ja, ik ja? ja, vind het echt heel erg leuk. Ja, Het is een heel praktisch beroep. En um, ja, oplossingsgericht. En, en het, soms hele kleine dingen. Ze zijn van ontzettend grote betekenis voor, uh, voor mensen. Uh, ja, dat je met kleine oplossingen dus van levenskwaliteit gewoon veel beter kan maken voor iemand, hopen we dan. Ja, dan kan je een voorbeeld geven van, ja, iemand heeft ergens last van en jij uh, hebt een idee daarvoor? Ja. ja, het is heel breed en ook bij mij in de praktijk zijn alle doelgroepen zijn, uh, zijn welkom. Dus ik behandel uh, kinderen. Die komen hier in het louis david Carré hier in de praktijk. En uh, met kinderen is het vaak um, fijnmotorische problemen. De schrijfproblematiek. Problemen ja, waarbij ze op school eigenlijk meestal uh, tegenaan lopen. Dus of net niet helemaal mee kunnen komen. Niet hun uh, werk kunnen organiseren of kunnen plannen. De concentratie die verminderd is. En daar ga ik dan uh, met ze mee aan de slag. En dan ook vooral veel schrijfoefeningen doen. En uh, ja, door allerlei verschillende manieren leren om een werk uh, uh, tot een goed einde te kunnen brengen. En op het gebied van volwassenen en ouderen um, nou ja, om een voorbeeld te geven bijvoorbeeld uh, vermoeidheidsklachten vermoeidheidsklachten kunnen voorkomen uit, uit een ziekte COPD of MS of, um, uh, maar ook uit depressie psychische aandoeningen. En dan ga ik dus kijken de belastingbelastbaarheid bij mensen. Hoe is de dagindeling? Hoe kun je activiteiten die erg zwaar zijn voor mensen hoe kunnen we die makkelijker maken eventueel met hulpmiddelen? Um, ja, wat doe ik nog meer? Ja, als mensen door ouderdom in, het, in de zelfverzorging of in het huishouden bepaalde taken niet meer kunnen uitvoeren of niet meer naar tevredenheid kunnen uitvoeren, dan ga ik inderdaad kijken van hoe kun je dat op een andere manier doen, of welke aanpassingen in huis zijn er nodig, of welke hulpmiddelen kunnen we daarvoor gebruiken. Dus het is heel breed eigenlijk. Eigenlijk alles wat in het dagelijks leven, wat iemand kan tegenkomen qua problemen, dat, uh, ja, dat kan niet bij mij terecht. Nou, dat is goed om te horen. En uh, hoe weten ze jou te vinden? Heb je ook een website of een telefoonnummer? Ja, ja nee, klopt. Ik heb ook een website www.ergotherapiezandvoort.nl En uh, ja, daar staat eigenlijk de meeste informatie uh, op. Ja, helemaal goed. Uh, is het ook zo dat mensen verwezen worden door huisarts of fysiotherapie? Hoe komen ze bij jou eigenlijk? Um, ja, vaak wel. Um, ook om, omdat, denk ik, ergotherapie nog een vrij onbekend beroep is. Dus inderdaad door de huisarts, door de fysiotherapeut, dat ze daarop gewezen worden, dat ze naar mij toe kunnen komen. Maar er is geen verwijzing nodig. Ik heb DTE, en dat staat voor Directe Toegankelijkheid Ergotherapie. En dan komen mensen bij mij zonder verwijzing van de huisarts. Dan doe ik een screening, uh, komen er nou hele ernstige dingen uit. Dan denk ik denk van, ja, inderdaad, ga maar eerst naar de huisarts, om toch een verwijzing. Maar over het algemeen uh, kunnen ze gewoon direct bij mij terecht. Ah, dat is wel heel fijn om te weten. Want de meeste mensen die denken altijd van... ja, ik moet via die lijnen allemaal. Maar ze kunnen ook direct uh, bij jou terecht. Dat ja. is wel heel erg fijn. En uh, ja, wat voor uh, cliënten, moet ik het zo noemen? Of uh, patiënten? Cliënt, <laughs> cliënten ja. Welke cliënten uh, heb je zoal in Zandvoort? Is er een bepaalde doelgroep ja, die bij jou heel vaak uh, naar voren komen? Um, nee, eigenlijk... Um... Niet, niet heel specifiek. Eigenlijk van alles en nog wat. Vooral omdat ik net begonnen ben, krijg ik van alles en nog wat binnen. Maar ik denk dat er heel veel, ja, wat, wat eigenlijk in heel Nederland aan de gang is, de samenleving vergrijst. Zoals ze dat mooi noemen. Dus veel ouderen. Ja. Veel ouderen. En de, de overheid wil ook dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Um, ja, Daar kan ik dan een bijdrage aan leveren. Dus inderdaad met advies of, of training, behandeling. Ja. Wat, wat kom je zoal tegen bij de ouderen van Zandvoort? Voor, want het is een soort handicap of vaardigheid die ze nog missen, begrijp ik. Welke dingen zijn dat zo'n beetje? Um, nou, valpreventie bijvoorbeeld. Dus uh, mensen die dus gevallen zijn. Ja. En dan kom ik uh, bij de mensen thuis om, uh, ja, om het huis in kaart te brengen. Kijken waar de risicofactoren uh, uh, liggen. Dus moet er in het huis iets aangepast worden? Uh, een extra handgreepje, kleedjes die losse snoertjes. Uh, maar ook als mensen bijvoorbeeld met een bepaalde activiteit zijn gevallen of, of veel risico hebben om te vallen. Bijvoorbeeld met het uit bed stappen. Dan ga ik die activiteit ga ik, uh, ja, analyseren. Ja. Uh, Kijken hoe we dat veiliger kunnen maken. Dus bij ouderen is het vooral veiligheid. Ook om te voorkomen dat mensen dus, uh, opgenomen moeten worden door, door een uh, opgelopen trauma. Door het vallen. Um, wat ik ook doe, dat is bijvoorbeeld uh, trainen met scootmobiel mensen die er zijn heel veel mensen als je ook om je heen kijkt zijn heel veel mensen met een scootmobiel ja maar er zijn ook mensen die er wel eentje ja. hebben of hebben gekregen maar ook heel erg bang zijn en dan inderdaad wat extra training en uh, uh, ja, dat is dan ook weer de, uh, op het gebied van participatie. Mensen willen die scootmobiel, zodat ze naar Albert Heijn kunnen gaan, zodat ze naar het dorp kunnen gaan. Uh, andere mensen ontmoeten. Het is gewoon niet alleen het vervoersprobleem en het leren met die scootmobiel. Maar ook om van punt A naar B, om zo je sociale netwerk, je contacten uh, te vergroten. Nou, daar heb je wel hele mooie taken aan eigenlijk, hè. Om dat ja. te kunnen ja, aanbieden aan de mensen. Uh, je komt ook bij de mensen thuis, begrijp ik? Ja, dat klopt. Ja, de kinderen die komen dan uh, uh, hier in het in louis davond of ik ga bij ze in de klas kijken. En met uh, volwassenen mensen ga ik bijna eigenlijk altijd naar de mensen thuis. Um, en de reden daarvoor is omdat daar de problemen zich voordoen. Dus ja. dan kun je daar gelijk gaan kijken, inderdaad observeren, uh, nou ja, daar ook advies over geven. In plaats van dat je het droog in een hele andere setting uh, gaat oefenen. Ja. Dat is wel heel mooi. Het is wel een mooi vak, denk ik, hè? Ja, absoluut. Ja. Hoe lang geleden ben je nu afgestudeerd? Pas geleden? Ja, jullie. Oh, nog maar net. Ja. Ja, dus je bent echt helemaal nieuw begonnen. Ja. Hoe kwam je hier zo aan het gebouw? Um, ja, ik, ik was op zoek naar, uh, naar ruimte. En toen heb ik de overweging gemaakt van wil ik een ruimte echt helemaal voor mezelf wat ik de hele, de hele week uh, huur. Ja, dat wil ik natuurlijk wel heel graag, maar misschien niet heel verstandig als startende ondernemer. <laughs> dus toen ben ik gaan kijken naar wat ik per dagdeel zou kunnen huren. En toevallig was ik hier binnen. Ik weet eigenlijk niet, volgens mij ging ik naar de bibliotheek. En ik denk ik ga het gewoon vragen. Ik weet helemaal niet hoe of wat en... Uh, dus ik ben gewoon overal gevraagd, en hier dus ook, en inderdaad, nou ja, ze dus hadden deze ruimte beschikbaar. En die kan ik per dagdeel kon ik dat huren, dus dat kan ik uitbreiden, of uh, ja. zoveel als ik het nodig heb. Nou, dat is wel geweldig. Ja. Dat is toch wel een mooie service ook, hè, dat er hier uh, extra ja. ruimtes zijn in het ja. louis davons om te huren. En uh, ja, wat, uh, kan je voor de luisteraars een beetje beschrijven hoe je ruimte is, hoe groot, of wat voor mogelijkheden je hebt? Ja, het is uh, in principe gewoon een kantoorruimte. En in de kantoorruimte heb ik een, uh, heb ik een paar kasten staan. Daar zit al mijn materiaal. En dat is eigenlijk nu nog uh, vooral gericht op kinderen. Omdat de kinderen ook hier behandeld worden. Dus dan zitten we aan tafel. En uh, veel fijne motoriek materiaal, veel schrijfmateriaal. Uh, spelletjes. Om, om uh, ja, ook de, de cognitie te trainen. Uh, uh, de oog-handcoördinatie. Uh, oog um, ja, wat hebben we nog meer? Nou, en inderdaad een hulp, uh, hulpmiddelen. En uh, aan. Of, tenminste. Uh, handigheidjes voor ja. ouderen um, ja die, die heb ik dan ook van van Petergem van CFF Zandvoort. En we hebben vandaag in Zandvoortse Zaken... met een gesprek met Denise Maas van Ergotherapie Zandvoort. Uh, ja, je had het net over de manier waarop mensen binnenkomen bij jou. En ja, dat kan dus uh, gewoon dat je zelf even belt of mailt aan jou. Maar hoe is dan de vergoeding... Um, ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. En je krijgt 10 uur per jaar. En het, uh, ja, het hangt dan een beetje van de verzekering af. En uh, uh, van hoeveel gebruik je gemaakt hebt van de zorg. Of je dan je eigen bijdrage nog uh, moet, uh, moet betalen. Maar het zit standaard gewoon in, uh, in het basispakket. Oh, dat is ook wel goed om te weten voor de mensen. Dat het uh, in het basisverzekeringpakket zit eigenlijk. En uh, dat is dan tien, keer. Ben je dan tien keer een uur bij de mens. Of soms korter of langer. Ja, dat, ligt helemaal, dat hangt helemaal af van de hulpvraag. Um, de eerste keer zal het inderdaad een uur zijn. Uh, de tweede keer waarschijnlijk ook. Om inderdaad de hulpvraag zo, zo duidelijk mogelijk te krijgen van ja. mij. Ja, en daarna dan kan het, het, het kan of met een heel kort advies klaar zijn. Van nou, gebruik dit of doe dat. Um, of inderdaad, je gaat echt een trainingstraject in. En dan uh, zou het ook kunnen zijn dat je drie kwartier per keer doet. Of een half uur per uur. Het is maar net wat, uh, ja, wat, wat, ja. wat er nodig is. En je houdt eerst een intake, wat, wat houdt dat in? Uh, nou, als, als mensen bij mij binnenkomen, zoals ik net al aangaf, dan beginnen we met, uh, met de screening voor de directe toegankelijkheid ergotherapie, en ook een, uh, uh, nou ja, mensen die, de hulpvraag wordt dan uh, duidelijk gemaakt. En uh, daarna, meestal doe ik dan nog een vragenlijst om echt de hulpvraag heel specifiek te maken, en dan gebruik ik dan het uh, ja, heel mooi uh, instrument, het COPM, dan komt er ook een score uit, en dan geven mensen dus aan wat de belangrijkste problemen zijn in, een, uh, in hun leven, um, en dan worden die ook gescoord op uitvoering, dus hoe gaat het op dit moment en hoe tevreden zijn die mensen daarmee. En dan komt er een score uit en dan is het voor mij gewoon heel duidelijk waar we aan moeten gaan werken en hoe we eraan moeten gaan werken. En um, na een tijdje kunnen we ook weer diezelfde vragenlijst afnemen en dan kijken of de score omhoog is gegaan, of het verbeterd is, of, mensen of de uitvoering beter is uh, gegaan. Of dat mensen meer tevreden zijn, uh, uh, ja, meer tevreden zijn over hoe het gaat. Ja. Zie je echt veel positieve ontwikkelingen bij de mensen? Als ze binnenkomen dan is er een gebrek ergens of er is een hulpmiddel nodig voor een beperking. Zie je dan al snel resultaat of duurt het soms lang of waar ligt het aan? Ja, nou het ligt inderdaad heel erg aan de hulpvraag. Um, als je kijkt naar uh, mensen die inderdaad als je af kan met een aanpassing in huis of gewoon een simpel hulpmiddeltje. Ja, dat zijn eigenlijk uh, kant-en-klare oplossingen. En ja. dat zijn soms hele kleine dingen waar mensen inderdaad ontzettend mee geholpen zijn. Dus dan zie je heel snel resultaat. Maar soms dan uh, is het ook een kwestie van gedragsverandering. Als je bijvoorbeeld kijkt naar vermoeidheidsklachten. Ja, mensen moeten echt een hele andere mindset krijgen en hun hele leven anders indelen. En dat duurt gewoon wat langer. Maar ja, uiteindelijk is het resultaat dan wel... Uh, uh, ja, dat, dat, dat de kwaliteit van leven dus, dat dat verbeterd is. Ja, vertel eens van die vermoeidheidsklachten. Hoe moet ik dat zien? Wat, wat kan je daaraan doen? Um, ja, het ligt er natuurlijk ook helemaal aan waar het vandaan komt, die vermoeidheidsklachten. Maar wat ik, uh, uh, wat ik doe, dat is dus ook inderdaad nou eerst heel goed in kaart brengen wat iemand doet op een dag. Welke activiteiten doet iemand op een dag? Um, Daarna, uh, nou ja, advies zou bijvoorbeeld kunnen zijn om in plaats van uh, anderhalf uur heel hard te gaan werken en daarna een uur te rusten, om dan om het kwartier hele kleine pauzetjes te gaan nemen. Dus om dat gewoon veel beter te verdelen, die uh, belastingbelastbaarheid. Um, daarna ook ja, een goede planning maken, priori uh, prioriteiten stellen. Je zou dus ook kunnen gaan kijken naar de activiteiten zelf. Iemand heeft ontzettende moeite met uh, de vaatwasser leegruimen, om maar een wasstraat te noemen. Dat, dat, iemand is helemaal kapot daarna. Nou ja, hoe kan dat op een makkelijke manier? Hoe kost het minder energie? Hoe kan je beter dus je energie inderdaad over de dag verdelen? In plaats van dat je dus om 12 uur middags al helemaal uitgeteld uh, op, ja. op bed neerploft. Dus je hebt echt voor allerlei uh, dingen een advies ook. Dat is wel heel interessant om te weten allemaal. Hey, ja, ik zag op de website ook zo'n geweldig uh, hulpmiddel, leek het wel, bij het snijden van uh, dingen. Dat mensen zelf kunnen snijden. Die mevrouw op de foto, die had waarschijnlijk iets aan haar hand of, of krachtverlies. Ja. Uh, nee, door, door verschillende uh, ziektes, aandoeningen kan je inderdaad minder kracht in je armen. Bijvoorbeeld na, uh, na een beroerte, dat, dat een uh, kant van je lichaam is aangedaan, daardoor minder uh, functie in je arm. Of mensen met reuma bijvoorbeeld, dat, uh, ja, dan, dan zijn de gewrichten helemaal vergroeid en pijnlijk. En uh, ja, die kan je heel goed helpen inderdaad, met dat soort praktische hulpmiddelen. En dat, dan is het erop gericht, als je bijvoorbeeld gaat snijden en je gebruikt op een normale manier je mes, dan komt er heel veel kracht uh, op. ...op één bepaalde plek. En als je dat meer kan verdelen over je hele arm... ...of met je schouders erbij... ...dan kost het minder kracht, minder energie... ...minder pijnklachten. Dus inderdaad met een soort sikkelmes... Uh, ...nou ja, daarmee je groenten uh, gaan snijden. Uh, je boterhammetje... Of bijvoorbeeld als je die wil gaan snijden... ...of gaan smeren... ...die kan je op een uh, speciaal bordje leggen... ...dat het niet weg kan glijden. Dus ook voor een, uh, mensen die eenhandig dat moeten gaan doen... ...ja, ja daar heb je zo ontzettend veel uh, handigheidjes voor... Ja, dat is wel leuk, ja. En, ja. heb je nog bepaalde leuke hulpmiddelen? Voor mij was het al een openbaring om zo'n sikkelmes te zien. Misschien heb je nog leuke uh, hulpmiddelen of uh, uh, ja, uh, ideeën dat de mensen van... Hé, hey, dat wil ik ook wel hebben, dat ze misschien uh, dat voor het eerst op de radio horen. Nou, ja Vaak zijn het ook hele simpele dingen. Uh, uh, de hulpmiddelen zijn ook meestal heel erg duur. Dus ik zou ook zeggen, ook bij intratuin of bij de blokker heb je vaak hele simpele dingen. Wat ik laatst bijvoorbeeld tegenkwam van iemand die na een beroerte moeite had met uh, uh, zichzelf aankleden na toiletbezoek. En die meneer die heeft gewoon uh, twee, twee knijpertjes aan een touwtje en het ene knijpertje zit aan zijn trui en het andere knijpertje aan zijn broek zodat hij na het toiletbezoek uh, niet de broek helemaal naar beneden gaat, zeg maar. En met het opstaan eigenlijk al automatisch omhoog trekt. En ja. alleen nog maar een klein beetje hoeft te helpen. In plaats van helemaal te bukken en het ja, vanaf, vanaf de grond te gaan doen. Ja, het is iets heel simpels, maar het maakt leven zelf zoveel gemakkelijker eigenlijk. Ja, en daar denkt niet iedereen altijd over na natuurlijk. Nee, maar jij nee. denkt daar helemaal over na. Je ja. hebt ervoor gestudeerd van hoe kan ik het makkelijk maken voor de mensen. Hoe, hoe lang is zo'n studie eigenlijk? Uh, vier jaar. En waar heb je die studie gevolgd? Uh, op de hogeschool van, uh, in Amsterdam, ja, een okay. hbo-opleiding. Ja. Uh, en dan had je waarschijnlijk ook stages. Waar heb je stage gelopen? Ja, ik heb uh, één stage heb ik gedaan op een, in een eerste lijns voor kinderergotherapie in de Muiden. En mijn tweede stage heb ik op de kinderrevalidatieafdeling van uh, Reade in, uh, uh, op de Overtoom in Amsterdam. Dus, een eerste lijnstatuut. Wat is dat het voor instelling? Dat, uh... Uh, het is een revalidatiecentrum. Oh, een revalidatie. Ja, en ja. ik uh, deed dan op de kinderafdeling. En dan krijg je kinderen ja, toch met ernstige problematiek. Uh, uh, ja, met verlammingsverschijnselen, spierziektes. Uh, noem het dat, ja, dat soort dingen. Ja. En ja, waarmee kon je die kinderen helpen? Wat kunnen ze nu bijvoorbeeld. nadat jij ze hebt geholpen? Dat vind ik dan wel interessant. Ja. Nou, op, op, uh, in het revalidatiecentrum. dat is heel specialistisch. En. Uh, dat zal ik ook niet snel tegenkomen in de, in de eerste lijn, in mijn eigen praktijk. Maar wat ik op mijn eerste stage bijvoorbeeld uh, inderdaad... Uh, nou ja, wat voor kinderen daar komen, wat voor kinderen er nu bij mij komen... Dat zijn kinderen die worden veelal aangemeld uh, in eerste instantie met schrijfproblemen. Dat het handschrift gewoon niet leesbaar is. Of dat de kinderen veel pijn en kramp in hun uh, uh, arm of hand krijgen tijdens het schrijven. het niet vol kunnen houden. Vaak blijft er wel meer aan de hand te zijn. Dat de kinderen niet stil kunnen zitten. Uh, niet, niet, niet opletten in de klas. Niet, niet zo goed mee kunnen komen niet uh, hun werk kunnen organiseren als ze aan de taak zelfstandig moeten beginnen daar niet uh, toe komen of het niet af kunnen maken um, ja wat ga ik dan met ze doen ik ga dan eerst nou, alweer heel goed analyseren wat is het probleem, waar komt het vandaan ehm um, uh, nou ja, op het gebied van schrijfmotoriek ga ik dan ook allemaal testjes doen. Inderdaad. Uh, wat is er precies met die fijne motoriek aan de hand? Waarom lukt het schrijven niet zo goed? Wat is er precies mis met het schrijven? Gaan we ook kijken met verschillende pennen, verschillende soorten pengreepjes. Uh, de houding, eigenlijk het belangrijkste waar je altijd naar kijkt. Ga ook altijd een observatie in de klas doen. Uh, om te kijken hoe de kinderen daar aan de tafeltjes en de stoeltjes zitten. Um, wat is hun, een, uh, waar zitten ze ten opzichte van het bord in de klas? Um, nou ja, op het gebied van concentratie en, en, en uh, het niet stil kunnen zitten heeft het vaak ook heel veel te maken met prikkels. Prikkels die kinderen binnenkrijgen, die ze juist of niet binnenkrijgen of veel te hard binnenkrijgen. En daardoor dus uh, zich niet meer goed kunnen concentreren. Nou, en dan kunnen we kijken naar uh, hoe kunnen we die prikkels dempen. Ja. En uh, ja, dan heb je ook weer dus een hele andere speciale cursus die je kan doen, dat is de sensorische integratie. En er zijn wel principes die ik daaruit uh, gebruik voor de kinderen. En dat is dus heel erg inderdaad van, uh, nou ja, waar komen die prikkels binnen? Hoe komen ze binnen? En hoe kan je dat dempen of juist ja, stimuleren? Want sommige kinderen die helemaal over tafel heen hangen, niet alert zijn en uh, ja, die moet je juist een beetje activeren natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat in combinatie met ja, praktische dingen, zoals schrijfhulpmiddeltjes uh, dat is in een notendop een beetje de behandeling. <laughs> nou, dat klinkt wel goed. Je bent wel van alle markten thuis, hè? Dus van ouderen tot jongeren en alles wat ertussenin zit. En uh, veel kinderen ook natuurlijk. Nou, misschien uh, uh, ja, kunnen we je zelfs vragen van... hoe zie je jezelf over vijf jaar? Want je bent uh, nu net begonnen. Maar hoe zou je het graag zien ontwikkelen? Um... Wat ik heel graag zou willen, dat is een, uh, um, ja, een paramedisch centrum. Uh, of dat ik gevestigd ben in een paramedisch centrum. Samen met andere disciplines zoals logopedie, fysiotherapie. Um, nou, wat heb je nog meer? Van alles en nog wat. Psychologie. Ja. Uh, ja, dat als iemand daar binnenkomt, gewoon complete zorg in de eerste lijn. Kijk, als je naar een revalidatiecentrum of naar een ziekenhuis, dan heb je al die disciplines in huis. En hier is het toch allemaal wat verspreid. Um, het liefst zou ik dan ook uh, ja, personeel willen hebben, om het zo maar even te noemen. Zodat ik me meer kan gaan specialiseren. En dan inderdaad uh, uh, iemand die echt helemaal gespecialiseerd is in bijvoorbeeld uh, uh, rolstoelen en alles wat daarmee te maken heb en kussens, um, ja, dat ik meer kan specialiseren op het gebied van kinderen, dat je daar veel, veel, veel verder in door kan gaan en dat je uh, spalken maken bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook uh, wat een ergotherapeut doet, maar goed, het zijn allemaal nascholingscursussen die je dan moet gaan doen en je kan niet alles doen, dus daarom zou ik liever nee, ja. in een praktijk dat je meerdere mensen en meerdere specialisaties, dat je gewoon alles, uh, alles compleet kan aanbieden. Ja. Maar dat zag wel dat is, uh, ja. ja. Ja en misschien is er ook wel ruimte voor binnen Stanford. Ja. Ja, ja, je kan het <laughs> opstarten. En uh, ja, waarom uh, zouden we specifiek bij jou in de echte therapiepraktijk komen? Is altijd onze shout-out. Ja, ik denk omdat. Um, uh, nou ja, ik, ik kom uit Zandvoort, ik weet hoe het hier werkt. En um, ik kom bij de mensen thuis, dat is wel heel erg gemakkelijk. Ik zit in de wijk. Um, in tegenstelling totdat je nou, inderdaad naar een ziekenhuis of een revalidatiecentrum moet gaan, zit ik in de wijk bemakkelijk bereikbaar, flexibel. Um, ja, mensen kunnen alle kanten met mij op, laat ik het zo maar even noemen. Ja. Um, daarnaast vind ik het ontzettend belangrijk om een, uh, een groot netwerk te onderhouden. Dus wat, zoals ik net al aangaf, wat mijn, mijn, mijn doel is: om een uh, ja, paramedisch uh, ja, netwerk. Dus dat alle opeenstaande, op losstaande. Uh, disciplines in Zandvoort, dat, dat ik daar gewoon ontzettend goed mee ga samenwerken en zo de beste zorg kan leveren. Mm. En ik denk ook. Uh, uh, ja, ik heb vier jaar lang mijn opleiding gedaan, maar nog lang niet klaar met studeren. En ik, doe ook, uh, ik heb al allemaal cursussen gepland en er ook al een aantal achter de rug. Uh, ja, nascholing, blijven nascholing, zorgen voor kwaliteit. Dus mm. ik denk dat uh, daarom de mensen bij mij moeten komen. <laughs> nou, dankjewel voor deze toelichting. Noem nog één keer je. Uh, E-mailadres, website, telefoonnummer, dat we je makkelijk kunnen bereiken. Ja, mijn website is www.ergotherapiezandvoort.nl. En um, e-mailen kan op info.ergotherapiezandvoort.nl. En bellen kan natuurlijk ook op 0651 361148. Nou, hartelijk bedankt voor het interview en heel veel succes. Dankjewel.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 Voor mij. voor mij, maar ook voor jou, voor ons allebei. We moeten nu genieten van.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 Bad